7 uur. De Radio 1 Sport Show. Carrasso en Tom van Hek. Het is deze dagen weer goed te zien. Topsport en pijnlijden gaan hand in hand. Straks meer over pijnbeleving. Als je wint, dan heb je niet alleen vrienden, maar ook een stuk minder pijn. En een prachtfeest volgt vandaag in Madrid. Na de EK-titel van gisteravond in Spanje. Dus. Dat is na het NOS-nieuws van Lieselot Thomassen. De Europese beurzen zijn nog steeds positief gestemd... na de eurotop van vorige week. De AEX-index sloopt met een winst van bijna 1 op bijna 311 punten. Dat is de hoogste stand in Amsterdam in ruim twee maanden. De beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs gingen ruim een procent omhoog. Een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse industrie... kon de positieve stemming onder beleggers niet drukken. André Kuipers is in Houston herenigd met zijn gezin. Zijn vrouw en kinderen hadden daar zijn terugkeer uit het ruimtestation ISS gevolgd... vanuit het vluchtcentrum van de NASA. Bij de hereniging waren geen journalisten aanwezig. Samen met Kuipers werd ook zijn Amerikaanse collega Don Pettit welkom geheten door familie. Kuipers zal de komende weken een drukprogramma hebben. Hij zal moeten revalideren omdat hij door zijn lange verblijf in de ruimte spier- en botmassa is kwijtgeraakt. Verder zullen er voor wetenschappelijk onderzoek bloed-, urine- en speekselmonsters bij hem worden afgenomen. Bij een aanslag met een autobom in Afghanistan, vlakbij een universiteit in de stad Kandahar, zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Meer dan twintig mensen raakten gewond. Het is onduidelijk of er onder de slachtoffers studenten zijn. De dader zou de bom hebben laten ontploffen bij de toegangspoort van de universiteit. Daarbij kwam hij zelf ook om het leven. Afgelopen tijd worden steeds vaker aanslagen gepleegd in Kandahar... in het zuiden van Afghanistan. Begin vorige maand kwamen bij twee aanslagen in een winkelcentrum... 22 mensen om het leven. De topman van Barclays stapt op vanwege het renteschandaal... bij de Britse bank. Volgens Marcus Agius is het imago van Barclays... enorm beschadigd door de affaire. Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor de reputatie van de bank... en daarom moet ik aftreden, aldus de bankpresident. Vorige week legden Britse en Amerikaanse toezichthouders Barclays een boete van 360 miljoen euro op. Vanwege een gesjoemel met internationale rentetarieven. Het weer vanavond en vannacht droog met vooral in het westen bewolking. Morgen vooral in het westen veel bewolking en overal kans op een bui. De dagen daarna stijgt de temperatuur naar 25 graden en dagelijks is er kans op een aantal stevige buien. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En wordt er pijn geleden op Wimbledon op dit moment? Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Ja. Zeg het maar, Marcella Mesker. Oké, okay, ja, uh, nogal, het staat 6-1-5-0 voor Victoria Azarenka. Het is nu 15 gelijk voor Anna Ivanovic. Ja, zou ze nog een gamepje maken? Het uh, publiek hoopt natuurlijk van uh, wel, want uh, Ivanovic ja, het is een uh, leuk meisje. Leuke, jonge vrouw. Ze heeft uh, tijd geleden alweer een uh, Grand Slam behaald op Roland Garros. Ze heeft heel eventjes op de eerste positie gestaan. En daarna ging het mis, uh, jarenlang uh, ja, bijna geen wedstrijd wedstrijd meer gewonnen, helemaal geduikeld op de ranglijst. Maar ze is weer langzaam opgekrabbeld, hoor. Ze is weer terug in de top 20, speelt uh, af en toe weer heel goed. Maar ja, de rest van de concurrentie heeft haar ingehaald. Is uh, fitter gaan uh, worden, is uh, beter gaan spelen... En ja, het lijkt wel of ze het ook niet goed kan belopen. Ze beweegt niet zo makkelijk op het gras. En ja, daar profiteert Azarenka wel goed van. Hoor. Hier een korte bal en uh, Azarenka haalt die bal heel goed. Maar een knappe redding van uh, Ivanovic aan het net. En dan wordt het uh, 30 gelijk. En dan heeft uh, Azarenka nog maar twee puntjes uh, nodig voor de overwinning. En een plaats in de kwartfinale tegen Tamira Pacek. De Oostenrijkse die daar toch wel uh, verrassend staat. Zij speelde in de eerste ronde tegen Caroline Wozniacki, de Deense... die inmiddels ook afgezakt is naar plaats 7. En uh, ja, dat was een prachtige overwinning van een wedstrijd van uh, drie uur... van die uh, Pacek. Dus dat is een uh, speelster die we in de gaten moeten houden. Die staat dus al in de kwartfinale. En nu heeft uh, Ivanovic game points voor 40-30. Nou, kijken of ze dit gamepje kan halen. Goeie eerste service. Return is goed van Azarenka, de back-end van Ivanovic. Ivanovic, backhand Azarenka. De voorhand keihard naar de backhand van Ivanovic. Weer een dwingende voorhand van Azarenka. Die beweegt makkelijk in die, ja, die legging die ze aan heeft. Ja, en dwingt dan toch weer een foutje af. Wij zeggen een fout, maar het is ook gewoon een heel goed punt van Azarenka. Het is dus 6-1 en 5-0 voor de nummer 2 van de plaatsingslijst. Het is nog niet afgelopen, maar het zal niet heel lang meer duren. En wij gaan eens even naar Spanje. De triomftocht van het Spaanse elftal door Madrid gaat zo'n beetje beginnen. Voetballers zijn eerder door koning Juan Carlos ontvangen. En nu gaan ze zich tonen aan de Madrileense bevolking. Jessica van Spengen, is die Tour inderdaad al begonnen? En, en is het helemaal vol daar? Of de Tour al begonnen is, dat weten we niet. Ik moet zeggen, er hangen hier hele grote schermen. Uh, Waarop de Tour... Uh, ik... Ik niet is. Het was in ieder geval gezellig bij koning Juan Carlos. Hij heeft een t-shirt aan. Dit gaat uh, even stoppen, want je, ik denk dat er wel meer mensen bellen daar, maar met de verbinding gaat het even helemaal uh, niet goed. Dus dat gaan we even opnieuw uh, proberen. Ik denk dat er heel veel, heel veel feestende mensen daar zijn en die bellen dan allemaal tegelijk en dan wordt het even lastig. En ook de Belgische koning hield zich met sport bezig vandaag. Koning Albert was naar Tournai, naar Tournai afgereisd om de onvermijdelijke massasprints daar te zien. Met een Duitser als favoriet in een Belgisch team, Jeroen Willaert. De koning is gekomen, Guy gezet van Antwerpen. Is dat het verhaal van Tournai? Uh, voorlopig wel, ja. In afwachting van de spurt die er straks zit aan te komen. Hij zit dan maar. Op die tribune. Hij zit er mooi, niet? Niet eens in de directiewagen. De koning komt zelf. De koning uh, schrijft, die komt niet, die schrijft. Hij was al in Charleroi ooit. Het is een man toch met warm hart hè, voor, uh, voor het cyclisme. Hij is uh, de voorbije twee WK's veldrijden, die in België werden gehouden, ook komen kijken. Dus ik veronderstel wel dat er een zekere interesse is. Mark Wouters is trouwens nu uh, ploegleider bij Lotto, ploeg van Grijpel. Maar die heeft als renner iets meegemaakt met de koning in Antwerpen. Ja, in 2001 is de koning ook naar de finish van de etappe komen kijken. Een heel leute, leuke anekdote in dat verband was uh, dat Robert Hunter, de man die nu ook in de Tour zit... ...toen beste jongere was en dat hij op het podium ontvangen werd door de koning en de koningin. En hij dacht dat koningin Paula het bloemenmeisje was en gaf drie dikke zoenen. Wat dus helemaal niet klopt met het protocol. Hoopt hij als Belg nou ook zo op André Krijpel, de Duitse? Uh, ik heb geen idee, maar hij is met een Italiaanse getrouwd. Dus misschien uh, hoopt hij wel dat Petaki wint, ik weet het niet. En dit is wat ook de koning vanaf zijn hoogte... Aanschouwd in de laatste kilometer. Een paar lotto's voorop sleurend, maar dan. Ze blijven sleuren. Het is toch Cavendish? Ja, him Absoluut. En ze sleuren zo. Ze sleurden absoluut. Maar ja, dat is koers. En ze trokken voor hem de sprint aan. Eh, Lotto trok voor hem de sprint aan, inderdaad. En daar is dan de ploegleidersauto van Lotto. Herman Frieson achter het stuur. Rechts van hem. Mark Sergeant, de manager. Die stapt nu uit. Mark Sergeant. Ze deden het heel goed op het laatst. Maar die Brit... Ja. ja, die pakte dat toch even over. Ja, jammer, hè. <laughs> ja, hij deed het uh, geweldig. We hebben net de herhaling nog eens bekeken. Hij zat eigenlijk niet in het wiel en ineens op het juiste moment zat hij er wel. Hij moet het dit jaar niet van zijn trein hebben. Hij neemt de Belgische. Ja, maar hij had er ook al uh, over gepocht, hè? Hij had al gezegd van, oh, wat een prachtige trein heeft aan het regrijpen. Alleen wist hij wel al goed waar hij moest zitten. Ja. Er is niets aan te merken op jullie trein op nee. zich. U heeft het goed gezien. Ik denk dat ze het perfect gedaan hebben. Hij is er heel, heel goed uitgekomen. Als je het verschil ziet dat hij maakt ook ten opzichte van nummer drie. Uh, ja, dan is gewoon Cavendish te snel vandaag. Vandaag? Maar is het uiteindelijk toch ook het pure verschil tussen die twee? Cavendish en Gripel? Uh, er is natuurlijk een wezenlijk verschil. Hè. Gewicht, dat noem maar op. Uh, maar... Uh... Ik denk dat ja, Grijpel is Grijpel, dat is een beer van een kerel. Kevin uh, is een stuk lichter geworden, uh, maar hij is er niet minder snel op geworden. Een vorige tour heeft geleerd dat Grijpel toch van hem kan winnen? Het kan, maar ja, vorig jaar won, als ik me niet vergis, Kevin is er vijf en Grijpel één. Weer zo'n verschil? Weer zo'n verschil. Er komen nog ritten, er ja. komen nog vlakke etappes, er komen nog massasprints. Maar er is wel eens wat kritiek op de indeling wat dat betreft... op het onderdeel van de Tour van dit jaar. Deelt u die? Ja, ik vind het een beetje te weinig eigenlijk. Uh, veel tijdritten, te weinig. Ja. Normaal moet er toch iets meer sprints, echte sprints in zitten... want morgen is het toch al... Uh, ja, ja of nee. Uh, niet, niet met uh, 190 naar de streep, denk ik. Nou was vandaag de koning op de tribune... Had ja. u hem die overwinning willen aanbieden? Heel graag, en, uh, niet alleen voor de koning, maar vooral voor ons. En zo geschiet het dat de Belgische koning bij de huldiging... staat te applaudisseren voor Cavendish. Belgische koning die applaudisseert dus voor een Brit. Maar wij gaan het nog een keer proberen om met Jessica van Spengen contact te krijgen in Madrid. Uh, want de lijn is volgens mij helemaal hersteld. En je was beginnen te beschrijven of die Tour nou al dan niet begonnen was. En hoeveel mensen er zo'n beetje uitgelopen zijn daar in Spanje. Nou, ik versta je vraag eigenlijk nauwelijks. Want nou, hier is hier natuurlijk een enorm feest. Vertel me het maar gewoon vertellen. Vertel dat maar lekker, ja. Vertel maar. Ga maar vertellen. Ja, vertel het maar. Ja, nee, ja. De, het is hier één groot feest. Er staan natuurlijk duizenden mensen achter de ranghek. Eigenlijk al vanaf vanmiddag uh, vroeg hoor. Een uur of drie stond het al vol. Uh, Sibylle is een groot plein uh, hier uh, waar ook heel veel auto's rijden normaal. Maar dat is om vier uur afgezet. Nou, en binnen no time stond het helemaal vol. Het is heel warm in Madrid. Maar uh, er wordt met grote brandweerslangen de menigte gewoon nat gehouden. Nou, en dan maakt het Spanjaarden helemaal niet uit, hoor. Als uh, zometeen uh, de spelers van het rode team van La Roja deze kant op komen, dan uh, daar staan ze op te wachten en dan maakt dat alles goed. En die spelers gaan op dat plein verschijnen. Gaan ze nog ergens uitstappen onderweg of blijven ze veilig in de bus zitten? De spelers of die in de bus zitten? Nou, we hebben net uh, gevraagd, maar... Onze informatie zitten nog niet in de bus. Het zou wel elk moment moeten gebeuren. Ze zijn vanmiddag bij Juan Carlos, de koning, op bezoek geweest in ieder geval. En uh, daar hebben ze een t-shirt aangeboden. Casillas, de doelman, die heeft daar een, uh, een t-shirt van het team aangeboden, een rood shirt. Met 8 op, Juan Carlos en nummer 1. Nou, wie weet uh, in 2014 dat hij nog een keer een partijtje mee kan spelen. Dank voor dit moment, Jessica van Spengen. En mooi voor Juan Carlos dat hij de nummer 1 van Spanje is. Werd uh, tennis, werd Ivanovic nog een game gegund? Marcella Mesker. Nee hoor, 6-1, 6-0 voor Azarenka. En die heeft toch wel een behoorlijke statement gemaakt van IK en de favoriet als nummer twee, zeker nu Maria Sharapova eruit ligt. Um, want het is indrukwekkend wat ze liet zien. Ze staat echt heel erg goed te spelen. Verliest nauwelijks games in de eerste vier rondes. Hij gaat dus met glans door naar de kwartfinale... en ontmoet daar de Oostenrijkse Tamira Pacek. Een beetje verrassende kwartfinaliste. Dus een goede loting ook voor Azarenka daar. Het regent nog steeds op Wimbledon, dus op de buitenbanen wordt niet gespeeld. Ik zie wel Novak Djokovic klaarstaan met Landbouw. Victor Troitski, zij zijn de volgende op het Centercourt. Daar is het dak dicht, dus die wedstrijd kan gewoon uh, beginnen. De kraker tussen Del Potro en uh, David Ferrer, de twee top 10 spelers... ja, die zijn nog lang niet aan de beurt. En ik heb er een harde hoofd in dat zij uh, vandaag überhaupt uh, kunnen beginnen. Dus die partij verlopen nog niet. Wel Novak Djokovic tegen Victor Troijski. Die komen nu de baan op voor hun Hieronder. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Het is tijd dat muziek nog muziek was. Gewoon, hè, down, down, deeper and down. Van status quo. Radio 1, Sportzomerdoks. Verhalen vanaf de zijlijn. Voor al die topsport die wij deze dagen op Radio 1 horen, moet natuurlijk flink worden afgezien. Pijnlijden met een hoofdletter P, spierpijn, blessures, verwondingen. Topsport gaat meestal niet zonder. Verslaggever Katie Sherif ging op bezoek naar de pijnbeleving onder topsporters. Waar zal ik beginnen? Ik heb in mijn gezicht en mijn wenkbrauwen heb ik open gehad allemaal. Ik heb uh, mijn neus uh, gekneusd geweest. Ik heb onder mijn oog, uh, oogkast uh, vier, vijf hechtingen. Onder mijn onderlip heb ik open gehad. En uh, ja, mijn handen, uh, heel veel blessures. Mijn knieën. Dus uh, ik heb echt uh, heel veel uh, operaties al achter de rug. Orhan Deli was, oud profboxer. Zilver op de Olympische Spelen in 92, Barcelona was dat. Ervaart een bokser ook die pijn als hij zelf in de ring staat? In de ring niet. Ik heb zelf uh, wenkbrauwen gehad, daar heb ik niks van gevoeld. Maar na de wedstrijd, zonder verdoving, met na, naald en draad, wordt dan gewoon gehecht. En dan ja, even dan bijten. Dat is echt pijn, ja. En, en waarom voel je dan niks als, op dat moment als het gebeurt? Uh, omdat de wond net vers is. Dan is het echt warm, dus uh, dan voel je er niks van. Je voelt wel dat het uh, aan wordt gezeten, maar je voelt geen pijn. Maar uh, een dag daarna, dan uh, ga je van de pijn, ja. Je sloeg zelf een aantal keren ook mensen knock-out in de ring... maar je bent zelf ook twee keer knock-out geslagen. Ja, ik, ik ben zelf gelukkig nooit uh, blijven liggen. Ik ben altijd opgestaan. Maar ik heb wel eens uh, ja, een harde klap gehad dat ik, uh, dat ik niks meer wist. En wat voel je daar dan van? Uh, eigenlijk is dat op zich uh, een heel lekker gevoel. Dan ben je heel even ja, weg van de wereld. Dan weet je niet meer wat je aan het doen bent, dan zweef je als het ware. Ik heb twee keer een lichte herderschudding, dat ik niet meer weet waar ik was, wat ik aan het doen was. Maar dat is niet gezond natuurlijk, maar daarvoor train je ook, om die klappen te ontwijken of niet te incasseren. Je hebt nu je eigen bokschool, ja. boksacademie in Arnhem. Um, hoe bereid jij je leerlingen voor op die pijn? Ja... Iedere keer een stapje verder, de pijngrens zoeken. En daar iets, ietsjes eroverheen. En dan de volgende keer uh, nog een stapje hoger. En ja, zodoende leer je je pijngrens kennen. Oké, okay, proberen. Links, rechts, ontwijken, Ietsjes door de knieën. Op, nee. Je leert ze ook pijn, doen, Want ik hoorde je net roepen op de lever, op de lever. Daar da, da, da, da gaat het bij boksen om. Het gaat erom dat je de tegenstander uh, pijn pijn wil doen. Met die intentie ga je de ring hebben. Je gaat zo snel mogelijk de wedstrijd winnen. Uh, maakt niks uit hoe. Op punten, door middel van een KO. Dus, uh, maar zo snel mogelijk is het veilige voor jou. Als ze pijn doet, is logisch. Maar ook in andere sporten hoort pijnlijden er gewoon bij. Callao kan weer koppen. En hij heeft uh, pijn. En dan gaat het mis. Want dan wordt er een ontzettende schop uitgedeeld door Neesie. Dus een zuivere elleboog. Wat oh, een idioot. Ja, dit is lekker. Spaans. Een beetje knokken. Uh, iedereen gaat, gaat overlijken. Dat hoort erbij. Het is een smerige overtreding. Die reageert uh, overdreven. Dat is ook niet nodig. Hij heeft echt pijn. Die zit pijn te verbijten, werkelijk. Voetbal lijkt een waar slagveld. Maar soms stellen spelers zich aan om zo'n kaart voor de tegenstander uit te lokken. Frank van Hellemont is sportarts bij FC Utrecht. Hoe onderscheidt hij de echte pijn van de aanstellerij? In eerste instantie ga je ervan uit dat iedereen die. Uh, een speler die dus geraakt wordt. of uh, waarbij iets gebeurt en die op de grond gaat liggen. Uh, dat die verzorging nodig heeft. Nou, dan zie je de, de man binnenkomen rennen met een. Uh, met een uh, zak met water en een spons, hè, de ja. bekende spons. Dat doe jij niet? Dat doe ik niet, nee. Uh, ik zit dan wel aan de zijlijn en dan wacht ik af totdat ik een seintje krijg... als de zaak zodanig ernstig is dat er ook uh, een, nou, zeg maar een doktershulp gevraagd wordt. En dat is meestal met een, uh, met een hoofdwond, een bloedwond uh, aan, het, uh, aan de ledematen. Dan, uh, dan word ik wezen wel geverzocht om het veld in te komen. En wie besluit dan of een voetballer toch nog door kan gaan? Jij of de voetballer? Over het algemeen is het zo dat, uh, dat wij als, uh, als dokters besluiten of een speler verder kan of niet. En dat gaat wel in samenspraak uh, met. Hè. Het is natuurlijk niet een besluit dat je alleen neemt. De, de speler heeft daar ook uh, een, uh, een stem in. Alleen die moet je wel eens tegen zichzelf in bescherming nemen. De, nu ben je al 15 jaar sportarts. Um, hebben topsporters nu een hogere pijngrens dan normale mensen zoals ik... Kijk, als je per se wil spelen, uh, een wedstrijd... omdat het belangrijk is gewoon voor het team, maar ook voor jezelf... Ja, dan verleg je je grens. en uh, dat, dat kan ik niet ontkennen. Dat zie ik ook in de, in de voetballerij, maar dat zie ik ook terug in de, in de duursport... die ik ook in mijn gewone praktijk begeleid. Die mensen hebben toch uh, een veel grotere drive... om, uh, om dat te doen wat ze, wat ze graag willen. En dat gaat gepaard met een, uh, met een hogere belasting. En die belasting, uh, gekoppeld uh, aan uh, een mogelijk kleine blessure... geeft natuurlijk een verergering... van dat kan een vererging geven van die pijn. En dan zie je dus dat uh, die grenzen verlegd worden, absoluut. Uh, daar raken ze ook aan gewend, want ze zijn natuurlijk altijd bezig met hun lichaam. Altijd bezig om, uh, om, de, om de grenzen op te zoeken, dus ook de pijngrens. Alles voor de plakbus in de topsport. In mijn ogen is de triatlon het ultieme afzien. Urenlang aan zwemmen, fietsen en hardlopen. On je max. go! Ging het goed met de training? Ja, het was een prima training. Rachel Klamer is een van de twee Nederlandse vrouwen die zich hebben gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Londen. Wat is voor haar het zwaarste onderdeel van de triathlon? Ja, toch het zwemmen en het lopen. Uh, het lopen is gewoon het onderdeel waarop je alles af moet maken. En dat, dan, ja, dat laatste stuk race je gewoon sowieso volle bak. Dus dat, dat is denk ik wel het zwaarste. Ja. Oké, okay, 32, Netjes. Lekker even rustig uitzwemmen. Ervaar je veel pijn als je bezig bent? Um, op een gegeven moment in de wedstrijd heb je zoveel adrenaline in je lichaam... dat je dat je wel gewoon er doorheen bijt. Als je tijdens een training hetzelfde zou moeten doen, dan is dat anders. Dan zul je toch op een gegeven moment voelen van nou, hier lig je met max. En tijdens de wedstrijd probeer je altijd net een stapje verder te gaan. Dus, ja. dus eigenlijk is pijn een signaal van ik ben goed bezig. Ja, eigenlijk wel. Tot, tot, tot op een bepaalde hoogte. Want als jij in de eerste paar minuten al pijn hebt... Ja, dan moet je je afvragen of je die twee uur wel volhoudt. Dus je moet het zo een beetje zien op te bouwen... dat je op het laatst denkt, oké, okay, nu doet het pijn en nu ben ik er bijna. Je studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht. Um, hoe gezond is dit eigenlijk voor je lijf? Ja, nou ja, kijk, alles, alles wat je teveel doet zal nooit gezond zijn... Um, ja, ik, ik denk niet dat het, het is slechter is om vooral helemaal niks te doen. Dus ja, uh, dan kies ik liever ervoor om zo lekker bezig te zijn. De Olympische triathlon is al pittig, maar het kan veel extremer. De dubbel DK Triathlon in Mexico wordt dit jaar weer georganiseerd. Het is 20 keer een klassieke triathlon. 76 kilometer zwemmen, 3600 kilometer fietsen en 844 kilometer rennen. Ja, nou, ik denk dat als er iets pijn doet, dat het, dat dan eigenlijk wel zal zijn. Dus uh, nee, dat, uh, dat is echt bizar, ja. Maar dat is geen uitdaging voor jou? Nee, ik, dat zou ik ook überhaupt niet overleven. Dus ik denk dat je dat ook niet als uitdaging mag zien. Nee. Wat is voor jou de ultieme uitdaging? Um, ja, nou ja, eigenlijk een goede prestatie op de Spelen halen. Dat is, uh, ik denk dat dat op dit moment de ultieme uitdaging is. En hoe lang is die op de Spelen? Uh, 1500 meter zwemmen, uh, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Nou, dan heb je volgens mij daarna ook best wel spierpijn. Ja, meestal wel. Laat maken. Laatste ronde. Ik wil wel even in die ring. Hoe klim ik daar nog door die touwen heen, hè? Oh, jee. Ja. Nou. die heb je dan ook. Kunnen boksers beter tegen pijn? Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ben, ik ken zelf ook niet te, tegen pijn, alleen in de ring, dat is wat anders, dan zet je een knop om. Maar gewoon dagelijks leven, ja, als ik een klap krijg, doe ik net zo pijn als, als bij jou of bij iemand anders. Als dus jij op je niet. duim slaat met een hamer, dan ben of je ook ff. aan het schreeuwen. Ja, zeker weten, ja. Ik ben niet van staal. Nee, zeker niet. Ja, maar, maar ja, in de ring gaat een knop om, Je voelt die pijn niet meer. Ik denk dat de, de voetballers, andere vechtsporters, die hebben dat ook, alleen maar in de ring. En buiten de ring ben ik gewoon een watje. De brachelklamer die wij in deze reportage hoorden... staat op 4 augustus aan de start van de Olympische Triathlon... in het Londense Hyde Park. En op Wimbledon wordt nog getennis En hij is in de baan, Marcelle Mesker. Ja, Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld in uh, goede vorm uh, op dit toernooi. Hij speelt tegen landgenoot Viktor Troitsky... van wie hij de laatste elf keer al won... Nou, ze kennen elkaar goed, Davis Cup teamgenoten. Ze spelen straks op de Olympische Spelen ook dubbel samen. En uh, het zijn ook nog eens hele goede vrienden. Het is overigens wel hun eerste grasontmoeting. En uh, ja, dat is toch ook een soort equalizer. Het uh, klassenverschil is altijd wat kleiner op gras. Dus uh, je weet nooit, maar Djokovic is toch wel zwaar favoriet in deze wedstrijd. Open ook met een love game op eigen service. En zojuist won uh, Trojtski zijn service op uh, 40-30. Dus het staat uh, één gelijk in de eerste set. En zo na half acht een nieuwe zomerse ontmoeting op Radio 1 Sportzomer. Alice de Bruin, goedenavond. Goedenavond. Wie ontmoet jij? Een sporthater, heeft u me net oh. toevertrouwd. Okay. Nou, Althans, oh, hij gaat, gaat nu heel raar zitten kijken. We gaan het er zo over hebben. Ruud Koornstra... Uh, je kent hem vast wel, want hij is degene die alles doet met die ledlamp. Dus als je dan zegt Ruud Koornstra, noem je ook altijd de ledlamp. En hij nou, wilde de Eerste Kamer in, volgens mij. Precies, ook dat nog. Gaan we het ook nog even over hebben. En hij heeft een nieuwtje, heeft hij me net uh, verklapt. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren. Zometeen de zomerse ontmoeting op Radio 1. Maar eerst het nieuws met Lieselotte Thomas. Topman Aegis van Barclays stapt op vanwege het renteschandaal bij de Britse bank. Volgens Aegis is het imago van Barclays enorm beschadigd door de affaire... en is hij daar verantwoordelijk voor. Vorige week legden Britse en Amerikaanse toezichthouders Barclays... een boete van 360 miljoen euro op... vanwege gesjoemel met internationale rentetarieven. De AEX is met bijna een procentwinst gesloten op 311 punten, de hoogste stand in twee maanden. De Europese beurzen zijn nog steeds positief na de eurotop van vorige week. Beleggers lijken er nog steeds van overtuigd dat door de besluiten op de top de kans kleiner is geworden dat Italië en Spanje binnenkort Europese noodsteun nodig zullen hebben. En bij een aanslag met een autobom in Afghanistan vlakbij een school in Kandahar... zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Meer dan twintig mensen zijn gewond geraakt. De dader zou de bom hebben laten ontploffen bij de toegangspoort van de school. Daarbij kwam die zelf ook om het leven. Dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. File op de A10-ring Amsterdam-West richting Zaanstad... tussen Afrit Haarlem en Knoop het Koenplein staat twee kilometer. De rechterrijstrook dicht en dat komt door een kapotte auto. Zomerse Ontmoetingen. Hier is Els de Bruin. Hele goedenavond. Vanavond een zomerse ontmoeting met Ruud Kornstra. Duurzaam ondernemer. Bekend van de ledlamp onder andere. Bekend ook van zijn vele geld. Als je de bladen dan een beetje op naslaat. En Ruud Kornstra is hier. En ik kon het me net voor het nieuws aan als sporthater. En dat had ik natuurlijk niet mogen zeggen. Nee, en dat vele geld als ondernemer is ook altijd weer op. He. Steeds. Een beetje ondernemer is het ook steeds kwijt. Want geld moet zelf als vet, hè? dat moet niet vastzitten. Dus geld moet, geld moet rollen. Dus zit vooral in heel veel bedrijfjes. En ook geen sporthater, alleen ik snap, ik snap al die namen niet. Ik zei net, als je voor alle Italiaanse spelers kip zet... dan heb je een heerlijke gerecht. En dat kan ik dan wel onthouden. Maar um, ik ben zelf teammanager van, van het Nederlands rugbyteam. En uh, ik heb heel veel met sport, maar zo, zo heel weinig met namen. Ik weet nooit wie het zijn. Nee, en nog, nog iets met de, de sporten van nu, het voetbal, uh, het wielrennen... waar we nu middenin zitten. Ja, knap. <laughs> maar dat is alles. Ja, ik luister er ook naar en, uh, en ik vind het hartstikke mooi. Ja, ja erg goed. En zelf ook geen, geen sporter? Jawel, ik ben een enorme sporter. Ik ben zelf ook een rugbier, uh, maar dat doe ik. Uh, dat is gevaarlijk als je dat met mijn uh, uh, gewicht inmiddels uh, doet. Maar ik ben, uh, ik ben wel stiekem af en toe van, uh, van mountainbiken en paardrijden. En dan zeggen ze altijd, moet het paard werken? Nou... Wij, het, wij zijn altijd heel moe als we terugkomen uit het bos, het paard en ik. <laughs> ja. Goed, nou, u, uh, u, is, uh, u bent ook bekend als, als baas uh, van een uh, tv-productiebedrijf. Want ja. daar, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Ja. Uh, Lingo uh, heeft u onder meer uh, gemaakt met uh, uw bedrijf. Dat is nu inmiddels tien jaar geleden. Ja. Uh, u bent de duurzaamheid ingegaan. Laten we, voordat we verder praten, even luisteren naar een overzichtje van wat u heeft gedaan. Spannend. Dit is de nieuwe auto van Ruud Kornstraat. Ik vind het eigenlijk een beetje het type foute man, mag ik dat zeggen? Dat omdat, het die, omdat je dan zo groot rijdt en dan vroeg ik uh, waar rij je nu in, een sportwagen. En dan altijd net op tijd dat ik denk fout zeg je hybride of elektrisch. En dan draait het net weer even goed. Het is een 60 watt lamp, ja. kijk 60 watt. En hij is dimbaar, een ledlamp die 90% energie bespaart. Hij heeft Villa Velderhof geproduceerd, Lingo. En, en het is een... Een, een leuke man om bij te zijn, verzekering. En hij schrijft in de Telegraaf: <laughs> Harry Starren. Oh, hij is zo lief. Ja, band oud-directeur van ja, uh, het opleidingscentrum mij... VNO-NCW. Ja, precies. En, en, en, en we zitten nog wel eens samen in radioprogramma's. En dan moeten we ons licht ergens over laten schijnen. En het is een hele leuke man. En hij is vaak dagvoorzitter. En ik moet vaak ergens optreden om over dit onderwerp te praten. En hij introduceerde me een keer van ja. En toen had ik waarschijnlijk weer het, mijn jasje zitten nooit helemaal zoals het hoort. En, en dan, of mijn hemd uit mijn broek of zo. En dan zei hij, ja, dan komt hij zo aan. En dan denk ik altijd, en dan kan de Harry zo mooi mijmeren een beetje. En dan denk ik altijd, het is een vrouw foute man. En dan, en dan uiteindelijk, nou, in deze quote gaat nu gewoon uh, de eter in. Een foute man, maar wel lief, zei hij. En uiteindelijk draait hij het uiteindelijk altijd weer goed. En dat is wel waar. Ik ben natuurlijk vanuit een hele vreemde invalshoek in duurzaamheid uh, terechtgekomen. Dus Geen ik... foute man dus? Nee, dat vind ik zelf niet. En dat vinden volgens mij mijn vrienden ook niet. En mijn familie ook niet. En... Maar wat is fout, hè? De bedoeling was daar een beetje van. Komt... Je bent niet vanuit de eerste instantie linkse uh, NGO, goede doelenhoek bezig gegaan met duurzaamheid. Dat is natuurlijk wel raar. En ik speel nog wel eens... wat over de top, de proleet... om aan te, laten, eh, om, om aan te sluiten... bij die groep mensen die het verschil moeten gaan maken... in de wereld. Dat zijn namelijk ondernemers. En je, je mooie auto heb jij. ja. En dan zit iedereen daar omheen te kwijlen. Dat vind ik een mooi moment. En dan zeg ik... ja, nou, hij is elektrisch. En dan vallen ze van hun stoel. En dat is zo mooi dat je dus kunt laten zien... dat bij duurzaamheid dat dat niet betekent dat je hoeft in te boeten op kwaliteit van leven... en dat je met het onderwerp duurzaamheid als ondernemer ook geld kunt verdienen. Ja. Alleen het woord groei moet je dan misschien veranderen in vernieuwing. Ja, maar, dus... maar is het ook niet zo, nog even terug naar die auto... Ja. en u zegt van ja, ik wil toch een beetje de proleet uithangen... juist om aansluiting te vinden bij die ondernemers. Um, uh, ik dacht, er zijn toch ook kleine elektrische autootjes? Jawel, maar de eerste elektrische auto's waren toch auto's... waar je dood als mens niet in gevonden wilde worden. En, um, en ik ben het ook wel met een je eens. Um, ik, ik verkondig altijd, dat is een uitspraak van uh, Webel Okkels: oliedom. Hè? Oliedom is een, is, een, is een dom iets, dat weten wij als Nederlanders al lang. Want het zit zelfs in het woord, oliedom. En laatst zei mijn zoon tegen mij, um, hey pap, ik heb een nieuwe voor je. Mijn zoon is twintig, speelt rugby, drinkt bier, studeert in Amsterdam. Dus het is niet echt een geitenwolle sok. Maar die zei, pap, uh, jij wil altijd al die dingen hebben. Ik ben, nog in de, ik ben 47, in de generatie hebben. Mijn eigen auto. Misschien wel twee eigen auto's. Of drie. Voor de aardigheid. Ik zeg maar Bart, wil jij dan die dingen niet hebben? Hij zegt, nee, ik heb iets nieuws voor je. Hij zegt, niet oliedom, maar eigendom. Hij zegt, ik wil het af en toe kunnen gebruiken. En dat zie je natuurlijk. Ik kocht vroeger, mijn eerste LP was ABBA. Ja, ik durf het nu gewoon op de radio te zeggen. En niet vanwege de muziek, maar vanwege wat er op de voorkant stond. Een, een helikopter. <lacht> rival heette die. En, en toen gingen we platen kopen. Tegenwoordig hebben kids vroeger was het nog even downloaden, die hebben voor, voor 5 euro verbinding tot alle muziek. Dus van bezit naar toegang tot. Dat is een hele mooie transitie. En ik denk dus ook dat, uh, dat dat hetgeen is wat we in de toekomst gaan doen. En dat is bijvoorbeeld een nieuw bedrijf waar wij mee bezig zijn, wat zich daar volledig op concentreert. Ja, wat is dat dan? Nou, um, wij hebben een uh, bedrijf, dat, heet, uh, dat, dat is een nieuwe dienst, die heet Ximo. En Ximo betekent eigenlijk... Uh, leasemaatschappijen hebben hun tankpas veranderd voor deze, uh, voor deze dienst. Het is een pasje, maar het zit gekoppeld aan je mobiele telefoon. Je zit in de auto, ik rij van Zutphen naar Den Haag... en ik merk dat ik file heb. Dat weet, al die diensten zijn elkaar gekoppeld. Dan krijg ik een smsje, zeg je... Zegt, joh Ruud, je komt anderhalf uur te laat in Den Haag. Maar je kunt nu bij Apeldoorn eraf. Dan zit je je auto in een Q-park, haal je kaartje langs... dan loop je langs naar de trein en aan het eind van de trein... Uh, staat er, een, uh, afhankelijk van het weer, want dat weet het systeem ook... Uh, staat er een uh, taxi of een elektrische fiets of een leenauto. Uh, Al die dingen kun je dan met dat ding betalen. En aan het eind van de maand krijg je een overzicht. En dan blijkt dus, en ik heb er nu een half jaar mee gewerkt... ik haatte de trein, want die bracht je altijd van waar je niet was... als ouderwetse man, hè? van je, waar je niet was, daar waar je niet naartoe wilde. En inmiddels merk ik gewoon dat ik één anderhalve dag per week in de trein zit... En Ik heb laatst Jan Kees Jager dit uitgelegd... over bijtelling gesproken. Als je als mens, als ondernemer of als, als werknemer kan laten zien... dat je in plaats van 40.000 kilometer per jaar... door dit systeem bijvoorbeeld nog maar 20.000 kilometer per jaar rijdt... en daar dus meer op tijd op je werk, werk komt... dan hoef je niet meer asfalt te leggen... maar dan kan je gewoon eh, dit wegennet wat we nu hebben slimmer verdelen. Dus dat van bezit naar toegang tot, tot access hebben tot alles... Nou, dat gaat met Ximo nu gebeuren. Ja, maar nog even terug naar het begin, want... Uh... Ik geloof dat u zich ooit opgegeven had voor de toneelschool? Ja, ik ben ooit aangenomen op het voorbereidend jaar. Ja, ja erg En hè? toch ja. niet gedaan. Nou ja, erg hè? Ik neem nee, aan dat nee, u zich maar, daar niet uh, nee, voor niets dat, dat dan, Want dat was een wens van heel veel mensen. Ik had me toen stiekem opgegeven. En ik kwam terug op mijn middelbare schoolvlak voor mijn eindexamen. En toen kwam ik bij mijn Franse leraar, Leo Denos mijn, En ook mijn decaan. En dat was de enige man op school waar ik bang voor was. En ik kwam binnen en hij keek mij aan. Zoals hij ook altijd keek als ik afkeek. En toen zei hij... Zo, Ruud, wat gaan we doen in de toekomst? We gaan toch niet naar de toneelschool, hè? En daar schrok ik zo van dat ik niet ben gegaan. Het is een heel bizar verhaal, maar dat is de reden... dat ik niet naar de toneelschool ben gegaan. En uiteindelijk wilde mijn moeder dat ik dokter werd... maar ik werd uitgeloot en toen wilde die dat. En uiteindelijk ben ik pedagogie gaan studeren... omdat een heel leuk meisje dat ook ging doen. En maar na drie, is na, drie jaar, na, na drie jaar was het uit, dus toen ben ik weggegaan. <laughs> dus u, u luistert naar een gesjeespedagoog. Ja, gesjeespedagoog, die uiteindelijk in televisieland terecht kwam. Ja. En, en nou heb ik u ook wel eens een aantal keer zien spreken op podia. En, en ik hoor u nu ook praten. En ik dacht. Ja, u bent achter de schermen Lingo en, en Villa Veldehoff... en nog veel meer programma's gaan produceren. Ja, Lingo, mijn laatste twee jaar van mijn televisietijd. Lingo was natuurlijk uiteindelijk een... Uh, dat ontsproot uit uh, het bedrijf van Harry de Winter. Maar dat ja. is uiteindelijk allemaal samengegaan. Dus ik ben ook nog enige tijd producent van de Lingo geweest. Maar waarom nooit voor die camera, dacht nou. ik? Fridward Barfold en ik zijn samen ons bedrijf begonnen 15 jaar, toen 15 jaar geleden. Dus inmiddels 25 jaar geleden. En uh, toen hebben wij met elkaar afgesproken. Wij worden nu producent. Dat betekent dus dat je de baas bent van een televisiebedrijf. Wij houden elkaar tegen als we iets voor de bühne willen. Maar waarom dan? Want dat, had, dat was toch wel uw liefde? Ja, maar ik vond dan... Uh, vond ik aan de andere kant dat andere mensen... veel beter waren dan ik. En dat was altijd wel iets. In mijn televisietijd waren wij nooit bekend. Wij zijn nog nooit... we hebben ooit één keer een interview gegeven... wat we nooit hadden moeten doen toen we weggingen. Maar het was belangrijk. De producten... Uh, Rick Velderhoff met zijn programma was belangrijk. Uh, Goede Goedelelikens met over seks gesproken. Dat was belangrijk. En, en daar waren we bij. We waren met onze mensen. En, en wij hebben elkaar tegengehouden om dat te doen. En het probleem was alleen... Ik, dat feit dat ik hier nu zit, ik heb er natuurlijk wel veel van geleerd. Maar ik heb, ik moest, toen ik duurzaamheid ging doen, toen kwam ik opeens bij kassa en radar, moest ik gaan uitleggen dat ik geen oplichter was. Dat was meer. En daar heb ik best wel wat van geleerd door het echte verhaal te vertellen. En, uh, en daar moest ik steeds met de billen bloot. En daardoor ben ik binnen het bedrijf denk ik degene die dat nu het meeste is. En een beetje het gezicht van een bedrijf... Wat, mm. waar natuurlijk heel veel meer mensen werken. Ja, en toch ook nu heel veel op het podium kan staan. En ik, ja, dan? en ik vind... Ik heb met mijn partners ooit afgesproken... dat ik mag naast 75% van mijn tijd... houd ik me bezig met ondernemen... ben ik 25% van mijn tijd bezig met verkondigen. Dus ik schrijf die columns. Eerst een jaar voor het FD... nu al bijna drie jaar voor de Telegraaf. Ik zeg altijd, je moet verkondigen bij de ongelovigen. Dat gaat hartstikke goed. Drie miljoen lezers. En de meesten kunnen ook lezen. Dus dat, uh, dat is dan <laughs> dat mooi. Als dyslect is het heel erg leuk om dat te doen. Um, ik doe radio, veel televisieprogramma's. Ik vind het belangrijk dat mensen dit verhaal horen. Ja, want ik... dit verhaal, even terug naar... Want, want ik, kan me nog, ik kan het nog volgen, hè? De, dat verhaal van die toneelschool... en dat meisje en de pedagogiek. En, het en verhaal en van die duurzaamheid hè, bedoelde ik natuurlijk. Ja, maar okay. ik heb het nog even over hoe je daar dan komt, Want ja. uiteindelijk... Uh, een hoop geld verdienen met dat uh, verkopen van, van de aandelen van dat bedrijf. Ja. Ik bedoel, je had op je, ik weet niet hoe oud je toen was. Of 35. Ja, u moet ik eigenlijk zeggen, 35. Uh, maar ik zie er zo jong uit. Ik ga ik, me dat gewoon helemaal daarvoor. verspreken nu. Ja, ja. Maar u had achter de geraniums kunnen gaan zitten in een mooie huis... met die enorme ja. hybride uh, ja. car voor de, ja. de deur. Mijn vrienden zeiden ook, je bent klaar. En ik vind als je klaar bent, kun je ook doodgaan. En, en ze zeiden ook, je hoort nu bij een nieuwe categorie mensen, want je, je, bent, je, je, je bent rijk, want je hebt geld op de bank. En je bent lui, want je hebt geen werk. Dus je hoort bij de rijke lui. Dat was dan hun. Uh, en dat was voor mij heel nieuw, want ik had nooit geld en altijd heel veel werk. Maar ik dacht, ja, een ondernemer is een dromer. En is een iemand die zijn droom de, leeft. En als je je droom verwezenlijk hebt, en dat was bij ons zo, uh, ja, dan kom je even in het gat van de martelende eenzaamheid. En nu. En toen dacht ik, er moet een nieuwe droom komen. En, eh, want anders kun je doodgaan. Dus ik hoop dat iedereen die nu achter de geranium zit... bij zichzelf te raden gaat en zegt... wat wordt mijn nieuwe droom? Maar en, waarom duurzaamheid dan? Want er kunnen nou, zoveel dromen zijn. Ja, dat was ook zo. Want ik heb, maar dan nou, nou zeggen mensen natuurlijk... het allerleukste wat je kunt hebben is... Uh, uh, dat je televisieprogramma's en films mag maken. Dat is natuurlijk het allerleukste voor heel veel mensen. Dus wat moet je dan nog? Dat was een beetje de, de vraag. Hè. Er waren veel mensen die zeiden... Nou, ik denk, ja, dat heb ik allemaal al gedaan, dat wil ik niet nog een keer. En toen uh, raakte ik wat depressief. Niet echt, maar wel, wel een beetje somber. Toen ik naar de wereld keek. Je hebt dus even afstand om even naar de wereld te kijken. En toen zag ik... Ja, wie ben ik dat? Maar ik zag op in mijn uh, associërs pedagoog... dat het een puinhoop was. Dat, dat het niet iets was waar mijn drie kindertjes, die ik inmiddels had... Uh, dat ik dacht, daar is geen toekomst als we op deze manier doorgaan. Er komen twee miljard mensen bij. We verspillen zo'n beetje alles wat we hebben. Er gaat elke zes seconden een kind dood aan de honger. Dat kan niet meer. En wij blijven maar roepen... en vandaag ook weer in de draag. het gaat om groei. Het gaat niet meer om groei, want we kunnen niet meer groeien. We moeten vernieuwen, we moeten zorgen... dat uh, deze aardkloot, die er voor ons is dat hij in stand blijft. Maar dat wist u toch wel, dat het zo nou, was? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, dat ik veel zorg had voor mijn medewerkers. En dat ik, maar ik had wel een dikke Porsche toen. En ik, ik zat helemaal niet na te denken over milieu, als ik heel eerlijk was. En toen opeens viel het kwartje. Toen dacht ik, maar wacht even, betekent dan die andere wereld dat je moet inboeten? Wat veel mensen zeiden, je moet boeten. Ik dacht, nou Volgens mij zijn wij hier niet op de aarde om te boeten. Wij mogen hier leven. En mensen zeiden ook dat duurzaamheid stopt bij de eerste vier letters. En dat is ook niet waar. Duurzaamheid is... Kan niet anders zijn dan heel voordelig. En als duurzaam betekent inboed op kwaliteit van leven, is het niet duurzaam. We moeten het leuker krijgen. En het was nog allemaal voor El al Gore. Hè? Nou, het was voor El Gore, voor The Age of Stupid, voor, voor uh, een ja, voor, nou, voor al die nare boeken en films van Doemscenario's, die heel goed zijn geweest. Maar nou goed, dat andere, we moeten nu wel een nieuw geluid laten horen. En Nunanti, nu a boek die me fatima, Orkestra Baobab was dat hommage à Ton Tonferré. Ik praat vanavond in deze zomerse ontmoeting met Ruud Kornstra, duurzaam ondernemer. We hebben het gehad over uh, ja, dat hij toch een nieuw leven is begonnen om uh, de wereld te verbeteren wat betreft duurzaamheid. En dat heeft hij uh, gedaan door onder meer uh, allerlei bedrijven uh, geld te geven. U heeft in groene stroom, uh, zit u in de green card, u zit in de LED-lamp, want daar bent u vooral bekend van. De new Motion, elektrische auto's. Elektrische auto's, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar laten we het over het nieuwtje hebben. Want u zou met een nieuwtje komen, voordat we daar geen tijd meer voor hebben. Ja, maar We hebben nu tien jaar als duurzaam ondernemer in Nederland... maar dus ook wel in de wereld gemanifesteerd. Daardoor loop je rond en dan zie je eigenlijk dat voor de problemen in de wereld de oplossingen er gewoon zijn. Wij dachten altijd, we hebben hardwareproblemen, we hebben technologische problemen... en daarmee gaan we het oplossen. Maar de oplossingen technologisch en ook in nieuwe concepten, die zijn er al lang. Alleen, we doen het op de een of andere manier niet. En vervolgens zien we alleen maar mensen die doemscenario's hebben. Wij zijn hier dus ook, hè, als je hier in zalen mensen vraagt... Wie, is er, uh, wie, wie heeft er een goede hoop voor de toekomst? Is iedereen bang voor de toekomst? Dus daar hebben we dat is heel naar... En onze tweede grootste angst is de angst voor verandering. Omdat we het plaatje niet voor ons hebben. Onze politiek, onze, onze zakenleven. Het is allemaal een beetje naar. Ik Behoudend. Nee, maar ook naar voor de toekomst. Echt volle zalen de afgelopen twee jaar. Iedereen, zeggen we zeggen 95% van de Nederlander... denkt dat zijn kinderen het minder goed krijgen dan wij vandaag hebben. Nou, dat is nogal wat. En toen dacht ik, en dat is niet nodig. Het is ook oprecht niet nodig om dat te doen. Maar dan moeten we wel iets veranderen. En dat is onze tweede angst. Hè? Als je iets te verliezen hebt, wil je niet veranderen. En we hebben de afgelopen tien jaar... een enorme uitstoort over ons heen gekregen van doemscenario's. Ook in hè, El Koor hadden we het net al even over. Belangrijk dat hij die film gemaakt heeft. Maar het is nu tijd voor een visie die laat zien... dat we het paradijs op aarde kunnen hebben met elkaar. Met twee miljard mensen erbij als we die aarde gaan zien als één organisme... en dan is er dus genoeg eten, dan is er genoeg energie... dan is er genoeg van alles, maar dan moeten we het anders organiseren. En uh, het nieuwtje wat ik je wil vertellen is dat ik die 15 jaar lang... als televisieproducent, filmmaker, evenementenmaker... en nu 10 jaar lang met mijn poten in de klei en in de modder... om echt, wat je zei, heb geld gegeven. Ik heb vooral geld gegeven, maar vooral ondernomen met nu zo'n twaalf ondernemingen in duurzaamheid... maar dat zijn er maar twaalf van mij, maar zo zijn er duizenden in de wereld... dat wij het komend jaar gaan zorgen dat er een film gemaakt wordt... een plaatje wordt geschetst... Um, bijna dat iedereen zegt, ja, dat is science fiction... als de wereld er echt zo mooi uitziet. Maar dat en... zijn dingen die dan allemaal al bestaan? Nou, het is een beetje zo, of ze bestaan. Ja, noem eens iets dan. Nou ja, bijvoorbeeld de discussie over de elektrische auto. Dat is, hè, die bestaat al. De elektrische auto rijdt ook gewoon op zonne-energie. Op je carport kan je rijden. En als je laat zien hoe een auto als smart grid... als onderdeel van je energiepakket... je eigen huis, je energie opwekken... dat je dus power to the people kunt geven. De gezondheidszorg die alleen maar gebaseerd is... op het beter maken van zieke mensen... in plaats dat niet één verzekeringsmaatschappij... het echt, over, echt kan doen omdat het systeem zo niet in elkaar zit... te zorgen dat mensen niet ziek worden. Dus allerlei gewoon simpele dingen opnieuw uh, uh, neerzetten. En dat plaatje neerzetten, dan durf ik ja, uh, een beetje zoals Q van James Bond. Dat was die man die altijd met die gadgets kwam. Ja. En, en dan drie jaar later waren die gadgets die in eerste instantie science-fiction waren... die waren drie jaar later echt en tien jaar later stonden ze in het, in het museum. Er was ooit een president die riep, ik wil een man op de maan. Dat is wel heel actueel nu met onze André. De man op de maan, toen was NASA dan nog niet, toen hij dat zei. Ik wil een man op de maan en ik wil hem veilig weer terug... En acht jaar later was dat een feit, omdat hij dat plaatje neerzette. Zo deed James Bond dat met Q, die, al die plaatjes... Hè, ik wel eens, dat ik mijn zoon ging uitleggen, nou, bij de Spy Who Love Me had hij een telefoon... en dan kon hij zonder draad over de hele wereld... en toen dacht ik, oh nee. En toen nou, er kwam een berichtje uit zijn, uit zijn horloge, een soort fax... en toen zei mijn zoon Bart, een fax, pap, wat is dat? Ik dacht, oh ja, maar dat was toen science fiction. Nou, ik wil in die film neerzetten dat eigenlijk met... Alle universiteiten in de wereld die er zijn, en daar hebben we veel contacten mee, van zowel hier de TU's in Nederland, maar ook MIT, over de hele wereld. Alle ondernemers die daarmee bezig zijn, die van onderaf de oplossingen hebben voor een betere wereld, als we die samenbrengen in hoe die wereld er dan uitziet. En als je dat plaatje, dat wil ik graag volgend jaar juni 2013, moet die film in Nederland... Maar wordt dat dan een soort documentaire? Of moet ik dat nou, zien? daar twijfel ik nog even aan, maar ik, ik, ik wil, het moet een internationale film worden, want wij doen internationale elektrische auto's, internationale ledlampen, uh, wij doen internationaal alles. Ruud Kornstra wordt El Gore. Nou, nee, nee, nee ik, ik, ik weet helemaal niet of ik daar zelf, uh, uh, of ik dan weer, nu ga ik een film maken, ga ik dus weer naar de achtergrond. Hè? Dat is mm. toch mijn fobie waarschijnlijk. En wie gaat het dan wel doen? Nou ja, ik heb, dat is dan wel heel leuk voor mij. Ik heb over vier en weken een afspraak met Cameron Diaz. <laughs> ik wel. En dat is voor de sportschool eigenlijk wel een heel mooi, mooi moment, want ik ga met haar de sportschool in. En um, ja, dat is heel leuk gedaan. En zij weet nog niet waar het onderwerp over gaat... maar ze is bereid mij te ontvangen om het, om het verhaal aan te horen... En uh, als ik dan Cameron Diaz en Leonardo DiCaprio... en als we dan wat van die mensen bij elkaar <lacht> hebben... dan denk ik toch dat we daar een prachtige film van kunnen maken. Ja, ja, maar dan moet het toch een soort liefdesverhaal worden, of niet? Ja, maar volgens mij gaat het ook over liefde en over... als ik dan zeg het paradijs op aarde, dan ga jij al glimlachen van... hé, hey, wat mooi. En dan misschien niet met die vijgenblaadjes... maar dan op een andere manier... Ja, dus het moet toch een beetje een, een, een, een, een leuk toegankelijk verhaal worden... waarin je dan toch die, die, die groene boodschap vertelt. Ja, het moet een visie zijn waar iedereen weer denkt... ja wat leuk, dat willen we. Ja. In plaats van, oh wat ellendig, daar, daar gaan we op af. Maar waarom Cameron Diaz en, en Ruud Kornsta in een sportschool... om te praten over een nieuwe film? Nou, dat is een, dat is een, kan ik een, dat is een heel lang verhaal. Maar, nee, kort Kort, kort verhaal dan. Ja, de, de, de ontwerper van mijn auto, dat is de Fisker, dat is een elektrische auto. Dat was ook de ontwerper van de auto van James Bond. Dat is Heinrich Fisker, dat is een, een, een Deense meneer. En die woont in Hollywood. Zijn vrouw is de, is de beste vriendin van Cameron Diaz. Ik ben inmiddels 20 kilo afgevallen. En de weddenschap was, als dat lukt, als jij onder de 20 kilo komt... dan zorg ik dat jullie, en dat is inmiddels gemaakt... dat jullie met z'n tweeën, of met z'n drie, zijn vrouw gaat mee... gaan wij een, uh, een workout doen in Hollywood, in de sportschool. Met Cameron Diaz. Diaz. Uh, en uh, meneer Fisker helpt mij daar natuurlijk bij. Want al zijn andere vrienden moeten wij ook in die film. En natuurlijk gaat die Fisker een hoofdrol spelen in de film denk ik, want dan gaat hij uiteindelijk als een uvo ook schrijven. Ja. En gaat dat werken? Gaat zo'n film werken? Ik bedoel, wa wa waarom zou Ruud Koornstra dat kunnen? Ja, dat, dat, dat, is dat heb ik me droom? nooit afgevraagd. Waarom zou ik al die dingen kunnen? Omdat ik denk dat het onwijs belangrijk is. Dus de waarom-vraag is, is belangrijk. Ik weet niet of en hoe, dat moeten we dan maar zien. En ik zit hier nu gewoon te vertellen hoe het bij mij werkt. Uh, zo heb ik alle dingen gedaan in mijn leven. Dus ik heb een droom. Ik heb een droom dat we een betere wereld kunnen hebben... dat we een toekomst kunnen geven aan onze kinderen... Het uh, hele wereld is failliet. He, het is echt failliet. We kunnen praten wat we willen. We moeten een totale reset doen. Maar is dan de tijd wat dat betreft nu rijp? Er komen is, nieuwe verkiezingen. Misschien stort heel Europa nog wel in die, die euro en uh, wat niet meer zijn. Ik bedoel, is dat de tijd om juist nu die vernieuwing te maken met z'n allen? Om toch groener te zijn? Ja, groen. Dat we een leuker leven met elkaar krijgen. En dat het, dat het een vooruitzicht heeft. Dat het... Dat iemand een plaatje heeft hoe het eruit kan zien. Die man op de maan, wat Q deed bij James Bond, al dat soort zaken. Wij zien nu alleen maar doemscenario's. Ja. Iedereen heeft het maar over doemscenario's. En dat hoeft niet, want de oplossingen, technologisch onderbouwd, zijn er. Ja, alleen alleen maar, maar de doorbraken. politici zitten die daar nou echt heel erg om te springen. Nou, nu, want je... ik hoor ze alleen maar praten over, over de euro... en of we die kunnen behouden en al dat soort ja. dingen. En volgens mij is duurzaamheid en eh, goede politiek... toch een beetje op de achtergrond geraakt. Ja, omdat ze denken dat het twee verschillende dingen zijn. Dat is namelijk het probleem. Dat we denken dat als we gaan verduurzamen dat dat geld kost... en als we gaan verduurzamen dat dat dan ten koste gaat van iets anders. Nee, het is juist andersom. En dat krijgen we nog maar niet tussen de oren. En daarom denk ik, als je zo'n plaatje schetst hoe het kan zijn... Ik denk dat, uh, dat als je... En het probleem is, ook multinationals... die zitten in diezelfde, zoals die politici... van ja, ja, ja. En dan als mens zijn ze het vaak wel met je eens. Maar in hun danigheid als bestuurder... dus dat is een vorm van schizofrenie die eruit moet. En dat gaat lukken. Ik ja. ben ervan overtuigd dat het gaat lukken... omdat het oude houdt geen stand... En aan onderaf, de, wij willen als mensheid iets anders. Ik geloof wel in een revolutie die eraan komt. En, en dan hoop ik een vlinderrevolutie. Maar waar moet die beginnen? Want ik dacht nog wel, ja, je kunt natuurlijk heel duurzaam zijn. En iedereen doet toch een beetje zijn best hè, om misschien ook eens wat biologisch te kopen en al dat soort dingen. Uh, ja, ik kan me volgens mij nog geen elektrische auto permitteren. Het is goedkoper dan een, dan een, dan een benzinemotor. Maar je moet hem wel per kilometer. je moet hem niet stilzetten. Als je erin gaat rijden, dus ik vertelde net van bezit naar toegang tot. BMW komt met auto's, die kan je niet eens meer kopen. Die krijg je bij een bundeltje kilometers. <lacht> ik ben Voor 2 euro heb ik een volle tank. Met ja. elektrisch. En, en van mijn zonnepaneel heb ik het gratis. Ja, ja, dus het idee dat, dat, dat, dat duurzaamheid ook duur is... en dat Het is echt stom. Als je 100 euro op de bank hebt, dan krijg je 2 euro rente per jaar op. Als je voor 100 euro... 10 ledlampen koopt, dan krijg je 120 euro rente. Ja, als je het zo berekent. Ja, maar Zo moet je het berekenen. Dus investeren in duurzaamheid met dat kleine beetje wat je hebt. Wij hebben mensen in Afrika die in plaats van voor, 100, voor 20 dollar... olie kopen voor een olielampje... voor 20 dollar een solarlamp kopen die 10 jaar doet. En die mensen doen dat. Die zijn slim, die zijn verstandig. Dus dat besef moeten we even krijgen en niet van die verwarringzaaier's, want verwarring is daarbij... de showstopper van de duurzame verandering. Ja, en wat moeten... is dan de toekomst van Ruud Koornstra even in een halve minuut? Waar, waar is Ruud Koornstra over twintig uh, jaar? Nou, over twintig jaar krijgen we waarschijnlijk weer ruzie over heel veel andere dingen. Nou, ik weet het niet over twintig jaar. Dan, dan zien we het dan wel weer, dat weet ik niet. Maar ik, we hebben voorlopig nog een paar jaar nodig om die transitie te doen. En dan, uh, dan ga ik me waarschijnlijk bezighouden... en heel erg concentreren op hoe de voetballers heten en de wielrenners. Want daar heb ik nu eigenlijk heel weinig verstand van. Niet zo heel erg, toch? Of wel? Nee, maar ik ken heel veel mensen die dat heel mooi vinden. En dat gun ik ze van harte. Maar ik heb dat nu niet. Ik heb druk met andere dingen. Ja. Van, van, van wie heeft u eigenlijk dat kletsen geleerd? Vroeg ik me nog af. Die enorme ratel. Ja, weet je, ik, dat is misschien wel... Ik ben dyslectisch, dus ik praat in plaatjes. Dus ik zit alleen maar te beschrijven wat ik zie. Uh, en ik zie, ik zie hoe die wereld eruit ziet. daar nou wil ik graag uh, over vertellen. Ik ben misschien wel uiteindelijk een verhalenverteller. Hm? Nou, bedankt voor dit verhaal heel in deze fijn dat ik dat zomerse ontmoeting. En nou ja, in de sportschool met Cameron Diaz. Het klinkt inderdaad allemaal wel heel erg spannend. Bedankt voor uh, uw ik komst. Ik meld mij hoe dus. ja, eh, het gegaan is. Ja, daar hou ik je aan. Ja. Goed zo. Zometeen op deze zender gaan we verder met uh, Radio 1 Sportzomer met Robert Neder en Herman van der Zand. Goedenavond. Touchdown. De Radio 1 Sportzomer. Nederland is op kop en Nederland gaat misschien wel winnen. Negen weken lang. Nederland gaat winnen. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Nederland wint goud Op de 4 keer 100 beter bij de mannen. De mix van nieuws en sport. En als je terug bent voel je je echt belabberd, maar mentaal uitstekend. Dat betekent dat hij eigenlijk op de juiste plek geland is. En pa